een Klomp met het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de grote stroomstoring in Spanje en Portugal. De Spaanse premier Sanchez zegt dat het onderzoek nog loopt en dat het beter is om er niet over te speculeren. Eerder zei de Portugese netbeheerder dat de oorzaak in Spanje ligt. Het zou komen door een zeldzaam fenomeen dat te maken heeft met grote temperatuurverschillen in Spanje. De Portugese premier Montenegro wees ook naar Spanje en zei dat niets wijst op een sabotageactie, maar volgens Sanchez kan niets worden uitgesloten. De brand die zaterdag uitbrak na een explosie in een oliehaven in Iran is inmiddels geblust, melden de Iraanse autoriteiten. Het dodental van de explosie is opgelopen naar 70. Meer dan duizend mensen raakten gewond. De explosie lijkt te zijn veroorzaakt door chemische stoffen in containers. Mogelijk is daar niet zorgvuldig genoeg mee omgegaan.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 Een oude viool van een Hongaars echtpaar blijkt te zijn gemaakt door een Joodse gevangene in concentratiekamp Dachau in de Tweede Wereldoorlog. Ze hadden het instrument al jaren in bezit. Toen het onlangs bij een reparatie uit elkaar werd gehaald, ontdekte de restaurateur een briefje van de Joodse maker. Daarop stond dat de viool was gemaakt onder moeilijke omstandigheden, zonder gereedschap en materialen. Volgens de restaurateur is het een meesterviool en was de vioolbouwer heel goed in zijn vak. De Poolse Joods overleefde de oorlog en overleed in 1957. Het weer vanavond en vannacht koelt het snel af naar 4 tot 9 graden. Morgen wordt het weer een zonnige lentedag. En dan nog iets warmer dan vandaag met 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg.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 your politics. Like a classic orchestra, Ophi is dead to rock through stride. Your You. Just...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 En Emma, Dani zou daar zomaar in kunnen zitten. En het nummer wat ze dus morgen gaat uitbrengen, dat is Inaf, so is Inaf.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 En de buurt vond leuk. En nu gaan we het weer doen. Ja, dus je schetst eigenlijk ook van wat mensen dus kunnen verwachten op die zaterdag. Als ze dus in de buurt komen van Slachthuizen halen. Ja, zeker. Dit jaar gaan we dus ook wat groter. Dit jaar hebben we twee podia. Een hoofdpodium met, hoofd met, ja, met wat grotere bands. En die ook wat aantrek hebben. En dan hebben we ook nog een talentpodium. Waar ook zelfs.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 Dus ja, het worden hele mooie beelden en hele bijzondere originele beelden vooral uh, door Chris gemaakt. Kortom, uh, never the dull moment bij Slachthuis Haarlem als het gaat om deze Koningsdag, wat jullie dan Koning de Dag noemen. Exact, Koning de Dag. Ja, waarom hebben jullie, waarom hebben jullie het Koning in de Dag genoemd? Uh...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 Uh, we gaan uh, weer verder met, uh, met het uh, programma hier. Dus is, uh, ISOGram and True Love Refugee.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 van Lorem Ipsum hoorde je eerst en daarachter hoorde je deze nieuwe single een debuutsingle van Strange Ways en What I've Sewn je ziet me realiseren ineens dat ik weer een praatje, plaatje aan het doen ben, maar goed dat mag geen naam hebben wat ik zo leuk vind, in de plek waar wij dit radioprogramma maken hebben we van die, van die kappen, van die plopkappen die erop zitten, maar volgens mij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 Ik vond het wel uh, leuk uh, afgelopen maandag. Nou, het is alweer eigenlijk uh, meer een week uh, terug. Uh, toen ik uh, collega Roy de Smet uh, hoorde uh, tijdens zijn programma bij de LOVE. Die, uh, die wist op een gegeven moment van... Ja, ik, ik moet toch even een drummer weten van die band. En, en daar kon hij niet uh, bij komen. Totdat op een gegeven moment verlossen de woorden ergens in die appgroep uh, kwam van uh, de heer F. Bon zelf. Want die, uh, ja, die heeft... Min of meer deze mensen onder contract staan met het label King Forward Records. En die zei: Ja, dat is de Drummer, die heet Jack Koning. Waarop het bij mij op een gegeven moment weer een lampje begon te branden. En die zegt: Dat is die gozer die toch ook bij Villa Roosie speelt. Waarop het antwoord van Frank weer kwam: Jij ja, kent je klassiekers. Dus dat eh, heb ik dan ook wel gauw door. Maar hij is toch echt een van de bandleden van Katmandu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 van Niels Buijs van het album The Lowlands. Ik zeg tot volgende week. Dag! The thing's a bit too far Spend all your money on a brand new car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 Too high, too soon, or oh, the greed that it cost you yeah. Picker runs every day, another one just like you. Yeah. Now every other dawn, I see you trudging down the boulevard Another soul surge ending in nothing, it's all over the new I'm